Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Gemeenten moeten meer geld van het Rijk krijgen voor bijstandsuitkeringen. Dat schrijft de Raad voor het Openbaar Bestuur... Er is vooraf geen rekening gehouden met het beroep dat statushouders doen op de bijstand. De gemeenten kwamen daardoor honderden miljoenen tekort in 2016 en 2017. Jaren waarin veel asielzoekers naar ons land kwamen. Op termijn krijgen de gemeenten die kosten gedeeltelijk weer terug, maar ze moeten het wel voorschieten. De Raad wil dat er daarom de komende jaren rekening wordt gehouden met de onverwachte effecten. Die zouden moeten worden doorgerekend door het Centraal Planbureau. Koopwoningen waren in mei duurder dan ooit. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster stegen de huizenprijzen tot boven de piek van augustus 2008. Dat was tot nu toe het hoogste niveau ooit voor de huizenprijzen. Vergeleken met een jaar eerder stegen de prijzen in mei met bijna 9%. Het aantal lokale partijen in colleges is weer gegroeid. In 76% van alle gemeenten bestuurt op dit moment een lokale partij. Vier jaar geleden was dit nog 70%. Dat blijkt uit een analyse van de NOS in 364 gemeenten. In 16 gemeenten wordt nog onderhandeld. Ook het aantal vrouwelijke wethouders is toegenomen. In 2010 was 19% van de wethouders vrouw. Nu is dat 25%. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern is bevallen van een dochter. Het meisje kwam ter wereld in een ziekenhuis in Auckland. Met moeder en dochter gaat het heel goed, zegt de premier. Ardern werkte tot het laatste moment door. Pas vannacht werd ze opgenomen in het ziekenhuis. Nu gaat ze zes weken met verlof. Het is bijzonder dat een zittende premier bevalt, maar niet uniek. De enige eerdere keer was 28 jaar geleden... toen de Pakistanse premier Bhutto een dochter op de wereld zette. Het weer laat vanochtend bijna overal droog en af en toe zon. In het noorden blijft er wel kans op wat buien. Het wordt maar 15 tot 18 graden. Morgen en zaterdag weinig verandering. Daarna stijgt de temperatuur weer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Kleine stoering, maar we zitten weer in die air, zo te zeggen. Welkom, Geert Kuipen. Welkom, Lana Lemmens. Ja. Goedemorgen. dankjewel. Goedemorgen. Jullie hebben een grote prijs binnengehaald in Leeuwarden, Leeuwarden. Zo, culturele ja. hoofdstad van Nederland ja. Ja. dit jaar, maar daar gaan we niet over hebben. Dat dat we hebben. We. En, en jullie reizen dan even af naar Leeuwarden. Van, wist je al dat je die prijs zou krijgen? Anders was het niet gegaan. Nee, nee, nee, nee, we waren sowieso gegaan. Maar ik heb wel steeds gezegd in de weken ervoor. Uh, we gaan hem winnen. Tot de laatste ja. minuut. Toen begon hij ineens, nee we winnen niet. Ik zeg, hey. Toen de jury iets begon te vertellen. Toen dachten we even, oei misschien dat hij toch nog ergens anders heen gaat. Maar nee, we, we, ik had er heel goed gevoel bij. Overigens niet in de laatste plaats. Omdat er hele goede prestaties is gehouden. Uh, door Lana en uh, Irma Keur vanuit de gemeente. Uh, die ook heel goed gegaan was. Dus toen dacht ik nou, met wat we hebben staan aan beleid. En het verhaal wat erbij verteld is. En, uh, de beide dames. Even voor de luisteraars. Het zijn de plaatsen tot 100.000 inwoners die het beste marketinginstrument hebben. Dat betekent het, dat we, we beter zijn dan Bloemendaal, Katwijk, ja, Noordwijk en al plaatsen. Ik worden. zal het je nog sterk vertellen. Er zijn uh, 40 gemeentes groter dan 100.000 inwoners. Je hebt eigenlijk twee prijzen, groter dan 100.000 en kleiner. En er zijn uh, 280 gemeenten kleiner dan 100.000. Dus wij hebben in die hele zware categorie waar je 280 gemeenten hebt, hebben wij uh, de hoofdprijs gewonnen. Hadden die zich alle 280 aangemeld? Nou, nee, heeft zich je kunt gemeld. je niet aanmelden. Zij zoeken je zij uit. er is oh, dus okay. dus echt een heel professioneel team waar een, een hoogleraar uit Rotterdam in zit, uh, Rombouts, de oud-burgemeester van Den Bosch, die daar het oh, ja. Jeroen Bosjaar uh, ja, ja, zeg maar, echt dat tot dat grote ja. hoogte heeft gebracht. Nou, nog, nog iemand anders uit die wereld die, die samen eigenlijk de boel in de gaten houden. Omringd door hun experts. Die hoogleraar in Rotterdam. Die houdt zich bezig met marketing van, van gemeentes. En die hebben zelf hebben ze een soort shortlist gemaakt van gemeenten. Waarvan ze dachten, daar gebeurt echt het nodige en heel interessant in ons vakgebied. Daar is nog weer een, een, een shortlist verder van gemaakt. Er zijn een aantal gemeenten uitgenodigd om vervolgens een, een presentatie te houden. Waarvan hoe, ze dachten, hoe, dat hoe, zijn de beste. Hoeveel? V nou, vier. Daarna, ja, ja. Ja, we hadden... Welke gemeente? Ze hadden... Vanuit die shortlist. Nou, eerst kreeg iedereen een mail. Dus van nou ja, wij hebben jou uitgekozen. En dan moest je de motivatie per mail opsturen. En allemaal geheim houden. Want niemand wist dat. Nee dat is niet waar. We hebben oh. daar. We hebben, daar nou, we hebben heel even gewacht. Totdat we ook bij de vier genomineerden zaten. Want dat vonden we dan nog wel heel even. We hebben die mail gekregen. Uh, toen heb, heb ik per mail een motivatie gestuurd. Van waarvan ik denk, nou ja, daar komen wij inderdaad wel voor aanmerking. Toen zijn er vier uh, plaatsen uitgenodigd. Op, Welke? Uh, dat waren Doetinchem, uh, Woerden, Lelystad en Zandvoort. En die vier hebben een presentatie gegeven. Toen hebben we ook wel al een persbericht eruit gegooid. Van, nou, we zitten in ieder geval bij de beste vier. Maar ja, toen uh, waren we niet eens de uh, beste vier. We waren gewoon de beste. En hoe, hoe is die presentatie zeg maar tot stand gekomen? Was die al enigszins klaar? Of moest die echt toen jullie bij de laatste vier waren toen gemaakt ja, worden? Ja, ja, nee, dat? Kijk, we hebben natuurlijk voor die uh, middag een speciale presentatie gemaakt. Want we mochten maar een kwartier vertellen over wat we allemaal hadden gedaan. En dat was eigenlijk niet te doen. Want ja, niet om op te scheppen. Maar we hebben echt gewoon heel veel gedaan in een jaar. En dat wilden we allemaal vertellen. Natuurlijk, we hebben op 22 januari, een merkpresentatie geven. De transitie van een nieuwe organisatie gepresenteerd. Dus ja, we hoefden het niet te verzinnen. Maar we moesten natuurlijk wel nog Kleine even een nieuwe, nieuwe presentatie voor die middag maken. Maar dat hebben we met liefde gedaan. Ja. Nou ja, en marketing is natuurlijk een combinatie van hoe je het presenteert. Hè, waar jullie in januari al echt euh, hebben laten zien dat je daar een reusstap in gemaakt ja. hebt. Het is voor een deel ook wel wat we, wat we de afgelopen jaren binnen de gemeente hebben gedaan. Hè, waar we echt een hele nieuwe strategie hebben ontwikkeld. Ook weer samen met, uh, met Lana en uh, wat nu de marketingorganisatie is. En een van de dingen die de jury ook heel interessant vindt. Is dat we nou juist met Amsterdam als een partnerstad optrekken. Uh, om Zandvoort zeg maar, nu verder op de kaart te zetten. Dus het, het, het beach voor Amsterdam zoals wij het nu noemen. Wat de eerste Amsterdam beach was. In combinatie ook met de ja. nieuwe merkstrategie Beach4. Nou, daar kun je van alles invullen, ieders naam of een merk. Dat vinden zij wel een hele interessante ontwikkeling. Omdat dat in hun beleving wel echt de, de toekomst is zeg maar, van hoe gemeenten dit zouden moeten doen. Dus we zijn er ook nog eens heel erg innovatief ja. eigenlijk in geweest. En, en die, die, uh, dat van VVV naar marketing... Dat zat ook in die presentatie. We Heb hebben, je we hebben vertel... je losgemaakt van het VVV nu? Want het VVV is toch een landelijke organisatie? Nee, dat zou ik zo heel even. Het is een tweeledig antwoord volgens mij. Okay. Ten eerste hebben we in die presentatie dus uh, een aantal van onze zaken belicht. Uh, nou ja, dus natuurlijk het nieuwe merk, Zandvoort Beach voor Amsterdam. Maar eigenlijk was het natuurlijk dat een onderdeel van de presentatie. We hebben ook verteld over de transitie van de organisatie. We hebben ons nieuwe bidboek gepresenteerd. We hebben een toolbox. Ja, dan begint heel technisch, maar we hebben een, een, een tool ontwikkeld waarin eigenlijk niet alleen gemeente en uh, marketing, maar allerlei externen ook allerlei informatie in kunnen vinden, waar we in het verleden nog wel eens, nou ja, wij hadden informatie, de gemeente had informatie, en dat, dat was eigenlijk heel ingewikkeld om te vinden. Dus dat hebben we ontwikkeld en dus gepresenteerd. Uh, en onze pop-up-evenementen, want dat is natuurlijk ook onderdeel van hè, onze marketing. Dus die dingen hebben we allemaal gepresenteerd. En dus ja, terug te komen, of eigenlijk nee, terug te komen op je vraag, hebben we de VVV losgelaten? Nee, zeker niet. Maar uh, dat is alleen nog maar een stukje front office. Het merk VVV gaan we niet zomaar loslaten. Dat is een sterk merk. Maar wij vinden dat niet meer uh, genoeg. De lading dekken voor de marketingorganisatie die er nu staat. En wat jullie doen. Precies. Nou heb je in marketing, eh, weten we, twee grote begrippen. De corporate image en de corporate identity. Het een is, wat wil je zelf zijn? Wat wil je uitstralen? Maar het andere is, nog veel belangrijker, wat denkt de burger ervan? Nou, ik weet niet of dat nou meteen de eerste stap is uh, die we moeten zetten als we naar onze marketing kijken. Want dat gaat, dat, zijn, gaat mee, nou, maar dat gaat meer over politiek. Uh, want de burger is natuurlijk, die heeft natuurlijk een andere rol. De mensen in Zandvoort die, uh, hebben Zandvoort over het algemeen op de goede plek in hun uh, systeem. Maar wat wij met onze city marketing doen, en daar kan Lana op zich ook iets over vertellen, is dat we veel beter kijken naar wat onze bezoekers nou graag willen. Dat bedoel ik. Dus we hebben in het verleden, en dat is ook wel waar de, de gemeente echt een nieuwe koers ging varen, we hebben in het verleden vaak nagedacht over wat willen wij nou zelf zijn als Zandvoort. En dan hoopten we dat we raakschoten. En we hebben de afgelopen jaren een heel uitgebreid DNA-traject doorlopen... waar we echt gekeken hebben naar wat, wat is Zandvoort, wat kunnen wij goed... maar vooral ook wat wil onze klant, dat zijn ja. de mensen die hier op bezoek komen... En wat moeten we nou versterken om die klant beter te bedienen? Dus we zijn veel meer gaan nadenken over onze bezoekers. En veel minder over wat we zelf zo graag willen zijn. Precies. En dat alles vanuit de gedachte. De werkgelegenheid in Zandvoort die zit bijna voor de helft eigenlijk op het toerisme. Ondernemers die zijn ook iedere dag gewoon met elkaar in de weer. En soms tegenover elkaar als concurrenten om Zandvoort verder te brengen. Maar de merknaam van Zandvoort die is eigenlijk van de gemeenschap. Daar zitten te veel belangrijke zaken aan vast om ons er niet mee te bemoeien. Dus we zijn ons als gemeente er ook veel meer mee gaan bemoeien. En we hebben echt nagedacht over wat willen onze klanten nou heel graag. Hoe weet je dat? Ja, daar doe je een onderzoek voor. Dus dat, dat onderzoek je ook in de markt. Daar hebben we een bureau ook voor in de arm genomen ons, om ons daarbij te helpen. En daar komen ook die strategieën van Pop-up Zandvoort en, en Amsterdam Beach destijds vandaan. Omdat we inmiddels heel goed weten dat we altijd al het strand van Amsterdam waren. Maar dat moet je dan ook vertellen. Ook in Amsterdam. Maar, maar even, even terug over hoe je dat dan onderzoekt. Daar heb je een onderzoek naar gedaan. Maar waar begint dat onderzoek? Begint dat buiten Zandvoort? Begint dat dan... In het land. Nee, het hoe, begon hoe? binnen Zandvoort, want we kijk, we hebben natuurlijk een hoop kennis hier in huis. Hè. We hebben een hele hoop ondernemers in Zandvoort die ook vrij goed weten wat hun klanten belangrijk vinden, maar die lang niet altijd met elkaar afstemmen, met elkaar praten. En we hebben ook allemaal verschillende producten en diensten in Zandvoort, want we zijn natuurlijk niet alleen, maar uh, het toerisme. Dat is een soort lege huls. Daar, daar hoort van alles bij hè, aan diensten die je hebt. Dus dat zijn we gaan onderzoeken. We hebben externe markten. Uh, nou, misschien later kun jij er ook iets meer over vertellen maar met externe partijen. We hebben heel goed uh, samengezeten met uh, de marketingkennis in de regio, Amsterdam marketing die ook veel weten van wat er hier gebeurt. Ja, allemaal specialisten die gaan goed weten hoe uh, consumenten, want daar heb je het over consumenten, zich tegenwoordig gedragen. En daar zit ook iets van vernieuwing bij, want uh, consumenten tegenwoordig, jonge mensen, ja, die gaan niet meer naar Zandvoort alleen omdat de zon hier schijnt. Die willen meer te doen hebben uh, en die zijn veel meer bezig met wat je dan iets ergens nu noemt. Die, die denken nou, vandaag wil ik iets leuks doen. Waar is iets leuks te doen? Die gaan op hun telefoon kijken en als er dan een leuk evenement is Zandvoort doen, dus komen ze hierheen. Maar dan moet je wel leuk evenementen hebben. En dan moet je het ook als een evenement presenteren. Dus we hebben Echt, het is een hele combinatie van allemaal factoren, van allemaal kennis die we, die we ook voor een deel hebben ingekocht. Voor een deel aanwezig was bij onze VVV, voor een deel bij ondernemers, voor een deel bij partijen in de regio. Ondernemers die we kennen, die hier ook komen. Nou, en dat alles bij elkaar heeft een beeld opgeleverd, een, een DNA-beeld van wat is Zandvoort nou, wat kunnen wij goed. En wat zouden we beter kunnen doen om onze doelgroep te bereiken. Ik ga naar Lana. Dat onderzoek, dat is klaar op een gegeven moment en er zitten ook zwakke punten in. Ja, nou, nou, wij sowieso is het, het natuurlijk een ongo het is natuurlijk ongoing proces. Maar DNA is uiteindelijk bepaald. En DNA, dat DNA, dat is je DNA. En dat, dat is gewoon wat het is. En daar uh, ga je naar kijken wat zijn onze sterke punten. En wat zijn onze zwakkere punten. Of zwakker. Uh, je hoeft jezelf niet anders voor te doen dan dat je bent. Want dat is, dat is je klant in de maling nemen. Uh, waar wij heel goed in zijn. Uh, en dat vergeten we hier nog wel eens. Maar we zijn echt. Uh, een stukje stadsstrand. Uh, en hoe, hoe bedoel ik dat? Als je kijkt naar de hele Nederlandse kust... en dat vergeten wij misschien wel eens als inwoner van Zandvoort. En dan zien we vooral dingen waarvan we denken dat zou beter kunnen. Zie ik uiteraard ook. Maar wij proberen natuurlijk ook vanuit die bezoeker te kijken. En die komt hier en die heeft hier op het strand keuze. We hebben strandpavioens die hebben echt stadse kwaliteit. En wat wij willen bieden... Uh, ...is kwaliteit voor metropoolbezoekers. Um, en daarmee omvat je niet alleen de metropoolregio Amsterdam... ...maar de, daar omvat je ook de Duitse bezoeker mee. Want die komen uit een van de grootste metropolen uit Europa. Dus wat wij altijd maar proberen... Maar uit onderzoek komt er iets naar ja. voren toe en dan zeg je... Ja. Dat is waar, daar moeten we nu met verder aan werken. Klopt, maar wat, wat wij proberen, als je even het voorbeeld van 37 strandpaviljoens neemt... dan heb je natuurlijk in dat verhaal altijd uh, vijf paviljoen waarvan je denkt... Nou die doen precies waarvan wij denken dat dat heel goed is voor onze bezoeker. Dan heb je er vijftien waarvan je denkt, nou, die zouden misschien nog net even daar of daar een kleine verbetering kunnen En dan heb je er misschien nog vijf waarvan je denkt, nou, die moeten we eventjes bij de hand pakken en helpen om misschien naar een volgende stap te gaan. Nou, en dat is een volgende stap in dit traject. Niemand is verplicht, hè. Ik bedoel, iedereen mag zijn eigen ding doen. Alleen we proberen natuurlijk wel met z'n allen elke keer weer een stapje beter te zijn. Zo doen wij dat in onze organisatie. Maar zo gaat, nemen ik een heel zandvoort met zijn producten, want je wil altijd weer, je wil jezelf doelen stellen, je wil net weer even wat meer. Uh... Ja, maar Lana, ik vind het hartstikke mooi wat je zegt, maar ik zie toch een hoop lege winkels, dichtgetrimmende winkels. Uh, dat is niet positief. Die, die, nou ja, ik had het nu net natuurlijk ook even over het strand, waar we heel erg in exceleren. Ik bedoel, ik denk dat we ja. daar in Nederland, uh, vind ik het mooiste stukje strand qua strandpavioens en dingen ook hebben. Uh, natuurlijk heb je in het centrum um, probeer je eigenlijk hen mee te laten gaan in een positieve vaart. En daar hebben de, de ene ondernemer is daar ontzettend voortvarend in. En de ander zal daar misschien ook wat meer hulp bij nodig hebben. Ja, ik, ik, ik zou me niet willen focussen op die twee winkels die misschien leeg staan. Dat, dat is iets... Hè? Ik bedoel, in de zomer is dat dan altijd weer niet. In de winter is dat dan misschien weer ietsje meer. Uh, ik vind dat... Natuurlijk, nou, verbetering vatbaar. Ik kan daar uh, meteen wel iets over zeggen. Want ja. we hebben leegstandsonderzoek laten doen. En daar blijkt uit dat onze leegstand voor een badplaats. dat die niet uh, aan de hoge kant is. Dus we hebben dat beeld zelf wel eens. en dat vertellen we elkaar ook steeds. Ja, precies. Ik heb de boeken uh, natuurlijk gelezen. toen ik uh, vier jaar geleden wethouder werd over Zandvoort. van vroeger, de passage. Waar ieder jaar weer opnieuw andere winkeliers in kwamen. Toen al, hè? Ja. Honderd jaar geleden. Zomer lukt het maar in de winter niet. En ik, en ik weet de beelden van België en, uh, en Zeeland. waar gewoon in de winter de rolluiken ervoor gaan. en ja. uh, alles ja. op slot gaat. Wij hebben in Zandvoort, uh, en dat vind ik ook heel goed. Uh, met elkaar afgesproken. Je moet open zijn. Uh, dat hebben we op het strand. Dat hebben we in principe in het dorp. Uh, en daar haal we elkaar aan. Dat maakt dat de business af en toe moeilijk, uh, moeilijk gedraaid kan worden. Dat betekent dat je af en toe leegstand hebt. Tegelijkertijd vult zich ook altijd alweer. Nog maar een jaar geleden zeiden we: Nou, de krocht gaat niet de goede kant op. Veel leegstand. Kijk nu, hè, er zitten weer leuke nieuwe winkels in. Het hoort ook wel een beetje bij een badplaats. En, ja. en dan bij het feit ja, dat wij absoluut. met z'n allen eigenlijk altijd zeggen: We willen gewoon open zijn. Altijd. Ja. Ook jaar rond. Dus uh, ja, leegstand heeft natuurlijk onze aandacht. Maar wat ik ook belangrijk vind is dat we met deze. Uh, een prijs, wat toch een blijk van waardering is, dat eigenlijk die jury ook zegt. Jullie zijn echt op de goede weg. Je hebt de goede snaar, heb je geraakt. Wat was die prijs trouwens? Het was een prachtig. Ja, ja. Ik dacht even misschien heb Lana mee. Nee, maar ja, het is een heel groot. groot is zo zwaar nee, hij, staat hij is loodzwaar kantoor. en heel breekbaar. Iedereen mag gewoon even winnen. Niet lopen. Een, leuke, een leuk centje erbij. Ik bedoel, het was een Nee, maar daar gaat ja, het ook ja, helemaal niet in. Ja, maar dat was toch een mooie opzicht. Nee, maar het is wel een nee, mooie ja. prijs. Ik zei ja. wel meteen toen ik hem zag van nou, die prijs zelf, meestal krijg je iets van plastic en het mag niks kosten, maar het is echt een heel mooi apparaat. En je mag hem houden. Nou ja, hij staat bij Lana, we mogen ja, het is een... Ja, euh, mooi. maar, ja, maar even, jongens, terug toch, want de, ik vind het wel belangrijk. Maar de positieve nee, maar ik wil, ja, Mag, mag je heel even Peter ja. Want dat vind ik wel belangrijk. Jij gaat natuurlijk meteen naar een leegstand. Nee, Laten nee, we nee. het inderdaad ook um, positief benaderen. Dat uh, wou ik net en, zeggen. En dat is dus ook, tuurlijk, uh, hotelgebied zie ik ook nog heel veel verbeterpunten, maar ik zie ook dat we het Beach House Hotel hebben, uh, Amsterdam Beach Hotel, ja. waar waar Park, waar nu onwijs verbouwd gaat worden. De branding helemaal op de schop gaat. De branding, wat een heel mooi park gaat worden. Ja, ik geloof ik geloof echt dat we met Zandvoort uh, enorm in de lift zitten en uh, dat mag misschien een klein beetje uh, geluk zijn omdat, omdat het heel erg druk in Amsterdam is. Maar ik denk dat dat een heel groot gedeelte ook gewoon komt omdat we daar met z'n allen, en we hebben het over gemeente, Zandvoort marketing, ondernemers, maar ook bewoners, uh, hard aan werken. En ik denk dat we daar ook gewoon heel erg trots op kunnen zijn. Ja. Ik ben het in ieder geval, en niet alleen vanuit mijn rol als uh, directeur Zandvoort marketing, maar ook als bewoner. Ik word hier altijd heel vrolijk. We vergeten dat nog wel eens. Maar laten we even een positieve afsluiting. Ik vind het zo mooi dat ik jullie. Ik vond mezelf heel positief. Dat, dat, <lacht> dat jullie ook de omgeving erbij betrekken. De duinen, ik noem je. Jazeker, uh, vier locaties. Uh, het, in het circuit, uh, om maar, ja, maar zo dat, te noemen. Dat is natuurlijk ook heel logisch. Zandvoort is. Um, uh, de, het strand heeft misschien uh, de sterkste trekker op mooie dagen. Maar we hebben het circuit, wat van oudsher al heel erg belangrijk was, maar nu. Uh, natuurlijk nog steeds en wie weet over een paar jaar nog wel uh, belangrijker. Ja, even tussendoor. Hoe staat het? Want het haalbaarheidsonderzoek zou gepresenteerd worden over het circuit. Nee, nee hoor. Dat is al, 1. Nee, die hebben we al. Dat is alles al een ja. tijdje Hij geleden geweest. Ja, dat Heb je niet ja, ja. meegekregen? gekregen. <laughs> <Nee>. <laughs> maar dan komt het uh, Ja, je moet nu oppassen. Want voordat je het weet, is het, uh, straks, uh, wordt het straks in het nieuws op de verkeerde manier gebracht. Nee hoor. Nou, nee. we, zijn, we zijn heel druk bezig. En uh, ik heb vorige week ook al even kort gezegd. We zijn in goed gesprek. Met name met Squiz, En goed gesprek met de organisatie van de Formule 1. Ik denk dat dat al een hele grote winst is. We hebben die max dagen hier gehad. Daar is ook heel veel interesse vanuit die wereld nu voor. Want daar hebben ze, hebben ze echt gezien wat Zandvoort nu dat al kan. Hè? Wat, nu al, wat we nu eigenlijk al doen. Bye voor iemand daar zegt, ach zo'n race is eigenlijk een optelsom van heel veel auto's en jullie hadden er nu al drie, dus nou nog een paar erbij, je hebt die wedstrijd mm. ook. Um, maar er is veel interesse, met name vanuit het idee dat we daar die fan engagement, dat vinden zij weer heel belangrijk, dat je de fans, dat die dicht bij hun idolen kunnen komen, ja, dat we met dat evenement nu al laten zien dat we dat heel goed kunnen. En uh, ik heb hele goede hoop dat dat een soort vliegwiel wordt, waardoor we, ja je ziet af en toe nu de foto's voorbij komen, er hing heel brutaal een ja. spandoek, uh, Zandvoort uh, Formule 1 2020. Ja, hashtag, uh, laten we ons best doen. 2020. Er is veel concurrentie uit de hele wereld. Uh, de Formule een organisatie heeft zelf al bepaalde beelden bij waar ze het liefst liefste heen willen. Maar ik denk dat we hele goede, goede papier hebben. Dus ik heb uh, goede hoop. Nee, ik vraag het omdat er in de krant stond dat uh, België een contract is getekend voor drie extra Grand die komende jaren. Ja, goed goed voorzaam. Dat is goed. Ja. Dat geeft me de aanleiding om te zeggen... Van wanneer, wanneer valt een besluit naar Zandvoort? Nou weet je, ik kan dat, het antwoord van wanneer komt het besluit... kan ik niet geven, want zo praat je niet met elkaar. Je praat met elkaar over wat kunnen wij betekenen... voor die nieuwe uh, Formule 1-organisatie... die echt met marketing ook heel erg bezig is. Nou, dan hebben we nu een mooie stap ook weer... om te laten zien wat we hier allemaal doen. Ja. En tegelijkertijd hangt het ook van hun eigen kalender af... en waar zij afspraken maken elders in de wereld. Wij weten wel dat we ergens in de komende jaren... er heel graag op willen... Uh, want we hebben natuurlijk nu een, een superster, Max Stappen En die willen we wel zo lang mogelijk hier laten rijden. En hij is jong, dus hij doet nog geen Dus heel wij sturen wel aan nu op, uh, nou ja, ik noem nu 2020 zo. Maar dat is eigenlijk wel uh, wat er steeds ook rondspookt uh, in onze hoofden. En uh, nu moeten we kijken of zij het ook willen. Er zit veel druk op die kalender. Hè. Ze willen niet te veel wedstrijden. En uh, het hangt er ook vanaf van wat gaat er af en wat komt er dan bij. Ja. Nou, dus nou, ik kan je daar je geen harde, harde... prijs... Krijg je weer een prijs Nou, ja, ik zou je wel vertellen: als Gaan we die zouden uit. krijgen, die voelt nog net, dat zal dan de volgende prijs ja. zijn. Die we binnen moeten halen, die voelt er nog ja. net iets beter, denk ik. De terugweg dan deze. zeiden we: ja, wat wordt nou onze volgende? Ja, dan maar die. Uh, ja, de, ja, ja. ja, ja. Nou, ja, nou daar hoef ik Stop, geen prijs voor, eh. dan ben ik zelf gewoon heel gelukkig. Ja. Ja. Ja. ik wil jullie feliciteren. Dank je wel. En feliciteren, met je inderdaad. Met alles. werk, want er zit veel werk aan vast. Ja. maar het is niet alleen die prijs, nu, nu moet je hem ook vasthouden. Naar de toekomst doen. We zullen regelmatig terugkomen om uit te komen leggen wat we aan het doen zijn. Hè, ja, nou ja, ik zag uh, deze week nog een stukje in de krant weer over wat we allemaal nog meer doen. Dus dat uh, proberen we natuurlijk ook. Soms zijn we daar nog wel eens vergeten we te vertellen waar we nou eigenlijk mee bezig zijn. Dus dat proberen we ook wat vaker weer uh, als een update te geven. Uh, we, we werken er met z'n allen heel hard aan en dat is vooral heel leuk. Dus, uh, Helemaal goed. goed. Dank je wel. Graag gedaan. zijn weer terug. En uh, ja, de familie Lemmens... Uh... Lana was net opgestapt, maar die is ja, gewoon weer terugkomen zitten. Dus nu zitten uh, Pa Lemmens en Ma Lemmens met uh, de dochter Lemmens aan tafel. En we gaan het hebben over culinair Zandvoort. Het is het ja, de tiende, de tiende, keer, tiende keer. Het is een, uh, het is een kroontje uh, waard. Nou, dat staat ook, dat kroontje het is weliswaar een, een uh, koksmuts. <laughs> Sorry, ik <Ja>. ging even. Een <laughs> nou. koksmuts uh, die erop uh, staat. Uh, uh, nou, uh, het gaat volgend weekend uh, plaatsvinden. Ik heb geen idee wat de voorspellingen zijn voor het volgende weekend. Goed. Ik, ja, ik, ik hou het al veertien dagen bij, maar het is goed. Het gaat goed, ja, inderdaad. En, en dan nog, ze kunnen het niet een uur van tevoren. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat klopt. Nou ja, ik ben alle tiende uh, edities erbij geweest. En uh, ik moet zeggen, het is een feestje. Het is niet een klein feestje, maar het is een groot feest. Zo ervaren wij het ook. Ja. Het is leuk. Het begint al op vrijdag. Hè, met, uh, voor, de, voor de mensen die lid zijn. of lid die ondersteuning zijn. van. Vriend van, uh, van uh, Culinair Zandvoort. Er is natuurlijk al. Het is al eerder. Het is, eerder. Iedereen, hè? Het is ja. ook op vrijdag voor alle mensen die geen vriend zijn. Nee, vrienden. maar het begint natuurlijk met. Uh, de, de, de samenkomst. de officiële opening uh, daarvoor. En uh, daarna gaat het los. En uh, dat begint uh, voor iedereen. om. hoe laat? Vijf ja. Om vijf uur. Ja. Dan gaan alle. Restaurants open? Restaurants open. En dan kan iedereen weer gaan genieten van de heerlijkheden die daar gaan geserveerd worden. En dat zijn ze inderdaad. Het is elk jaar weer een verrassing wie er komen of wie er zich presenteren. Is er geloot dit jaar of kon iedereen gewoon komen die zich had opgegeven? Iedereen kon komen die zich had ingeschreven. Of ingeschreven. Ja. En we hebben dit jaar ook een gast... Ja. Restaurant uit Haarlem. uit Haarlem en Brik. Hoe kom je daarop? En nou, uh, Ik dacht, voor Zandvoetse restaurants, maar nu in Haarlemmer. Ja, dat klopt. Is het, het, is, het is een Zandvoortse. Het uh, is een ondernemer die in Haarlemse uh, zaak heeft. En ja, als je heel goed kan tellen, dan tel je gewoon. We hadden uh, iets minder inschrijvingen en we vonden het toch. Echt belangrijk voor de mensen die komen. Dat ze genoeg kunnen eten. En dat er, er ook keuzes. de wachttijden niet lang zijn. Want als je heel weinig hebt, dan, ja. uh, restaurants hebt. Dan is dat. En daarom hebben wij uh, Brik uitgenodigd. Heel goed. En daar zijn we heel blij mee. En hij ook. Ja. Nou, duidelijk. Ja. Wat mij verbaast. Tien jaar lang. Hoeveel vrijwilligers heb je daar wel niet voor nodig? Want je hebt een hele stoet mensen. In de kassa's uh, opbouwen. Afbreken. Dat nou op. nou, nou, was een. Uh, faciliteer opbouwen inderdaad, schoonmaken. Nou ja goed, jouw hele familie die uh, helpt al die jaren. Onno, uh, naar de tweeling, Mar uh, Martine. Ernst. Uh, Ernst. Ja, dus dat is inderdaad... Uh... Ja, dat is gewoon geweldig. Gewoon mensen die uh, spontaan zich ja, aanmelden. Dat zou je het nooit kunnen Nee, absoluut niet. We hebben, ze hebben er meer dan 100 vrijwilligers over die hele dagen. om ook van tevoren... Uh, um, nou ja, mee denk, helpen denken en uh, nou ja, van alles doen. Maar dat is gewoon het allerbelangrijkste. Weet je, het kan gewoon niet zonder vrijwilligers. We hebben het eerste jaar hebben we er met een handje vol. En dat heb je gezien in de krant. Dat ja. Ongeveer tien. Dat nou, waren tien. Dat hebben we toen zelf uh, gedaan. En, um, nou Iets meer, ja zijn dan die in de tussentijd afgevallen zijn. Maar weet je, dat, dat gaat gewoon echt niet zonder vrijwilligers. Dat Ik gaat zag een, hoog, een hoop renningsbrigade leden van toen. Die overal ingezet werden. En komt, scouting. En scouting. Ja, maar dat komt natuurlijk, je hebt ergens je vriendenkringen. en je daar hebt, haal je op, in de eerste ja. instantie haal je de mensen eruit. En dan, ja, nu is het ja, nu is het zo divers aan, uh, aan vrijwilligers. Maar, maar er zijn gewoon mensen die dat dan horen van goh, help jij met culinaire zou ik ook heel leuk, leuk vinden. Nou, die bellen dan op of die mailen. En dan, uh, nou, iedereen is altijd wel ergens inzetbaar. Dus dat is altijd heel fijn van, ja, wat zou je willen, wat zou je kunnen. Nou ja, wij hebben nog wel ergens een plekje van, zou je dat of dat? En want nou, ja, Laan is dan enorm bezig met de bag uh, personeel in te vullen. En uh, nou, dat is altijd het beetje grootste bottleneck, want we willen toch wel iemand hebben die daar ervaring mee heeft. Eerdig. En, en Ono. Dat is niet eens eentje hoor. Nee, nee dat is nee. nog veel, maar. Uh. Dus dat is. We moeten wel weten wat iemand gaat doen. Ik bedoel, uh... Ja, maar ook details. Ik, ik hoorde van Onno, uh, vorig jaar uh, zit ik in een kassa en elk half uur word je afgeroomd en komt er iemand van de los. om alles weer weg te halen, ja. gehad, en, en uh, de kluis. En te de vragen of je wat wil eten, wil drinken. Ja. ja. ja. Maar dat is heel goed ook. Hè. Voor de veiligheid ja, is dat heel, heel erg belangrijk zo, dat dat zo. gebeurt. Details, die ja, maar de details zitten erin. Dat, uh, ja. Nee, hey, maar dat is. Uh, nou ja, ik, we zelf, eigenlijk als ik naar ons allemaal kijk, zitten we al heel lang in deze organisatie, maar we hebben, we hebben natuurlijk onze. Uh, bestuurlijke ervaring op, bestuurlijke andere, ervaring vlakken. op ja. andere dingen. Ja, ervaring op andere dingen. En wij hebben één ding geleerd: zonder, zonder vrijwilligers kun je het absoluut niet. Daarnaast is het zo: je moet die vrijwilligers ook. Uh, ja, mag ik het op zeggen, pamperen. En dan bedoel ja. ik het niet verkeerd. Maar juist, je hebt ze zo hard nodig. Je moet zorgen dat alles zo goed mogelijk in orde is. Ja. Je hebt een nieuw bestuurslid, als ik in de kant. Ja, ja Ellen. En daar zijn we ook heel blij mee. Nou. Ja, ja, wel bekend is Antwoord. Ellen tomaat Ellen, ja. Ellen, Ellen, ja. ja, dat is fijn. Zij uh, vult ons enorm aan. Komt weer met nieuwe ideeën. Uh, neemt ook weer wat taakjes over van een ander. Nee, want... Het is geen leventje. N nog niet, maar nee, zal het ook niet worden. Nee, maar dat nee, is ook geen nee. voorwaarde hoor. Het nee. zit al vanaf het begin. Uh, Onze missen, kleinzoon is pas vijf, dus die moet nog even wachten. Ja. Nee, maar er zitten vanaf het eerste jaar al mensen in het bestuur. Uh, oh ja, sorry. Ja. Er zitten vanaf het eerste jaar al mensen in het bestuur die geen lemmen zijn hoor. De dus, uh, ja, uh, verdeling is nu 4-4. Uh, ja, dat is waar. Maar we hebben wel altijd met de familie uh, dit gedaan. Maar nee, dat zou ook niet goed zijn als we dat alleen maar met ons gezin doen. Um, dat zou ook niet lukken. En we zijn er juist heel erg blij mee dat we mensen vinden die ons daarin willen ondersteunen. Want ja. uh, tijdens het weekend en ook wel in de voorbereiding doe je het met 100 man. Maar wij zijn er gewoon inderdaad het hele jaar 100 man? mee. man? Ja. ja, we hebben wel per editie uh, of uh, per uh, jaargang we hebben wel uh, zeker 100 vrijwilligers die we, die we gebruiken. Oh, ja, gebruiken ik ook heel onaardig. Die ons houden. Die ons Bravo. helpen. Maar we hebben het hele jaar door. Zitten wij wel gewoon maandelijks met elkaar te vergaderen. Vanaf dingen uit te werken. Maand, uh, ja, nee, ja, natuurlijk. Die laatste maand is uh, extreem. Ik, ik heb mezelf de laatste twee, drie weken heel vaak horen zeggen. En waarom? Doen we dit ook alweer? Maar ja, dan is het vrijdag en vijf uur, en dan uh, gaat alles uh, beginnen. En dan denk je, oh ja, hier deden we het ja, voor. Ja, dus precies. ja, nee, het is gewoon hartstikke leuk. Maar met als wij het alleen met z'n vijven zouden doen, dan uh, nee, dat is dat echt te net even te weinig hoor. Ja. Nou, zie je altijd zwart van ons voor. Ja, ik uh, zie dat er een aantal uh, nieuwe namen bij staan. Uh, volgens mij de uh, Barefoot Cottage is een uh, nieuw, nieuwkomer. Uh, Contigo is dat ook een nieuwkomer. Ja, ja. Uh, op okay. okay. Kantino ja, ja. Ja. zit op het Kerkplein. Is, do, doen jullie dat om, om de variatie zeg maar, uh, te waarborgen? Of wat? wat... Al, wordt daar ook over gepraat trouwens? Nou, wordt, wordt er met, ja, met mensen ik, gesproken? Nou, wat wij doen is in uh, begin uh, februari gaan naar alle ondernemers in Zandvoort. Die daarvoor in aanmerking komen. Een uitnodiging. Ja. En die mogen zelf inschrijven. Dus met andere woorden, zij bepalen. Nou, Thassa heeft die kreeg die uitnodiging. Je heeft een hele tijd, nou, door hun eigen bedrijfsvoering waarschijnlijk geen tijd gehad of wat. En die vonden het nu weer fijn om mee te doen. En die hebben ja. ingeschreven. En zo doen ze het allemaal. En natuurlijk, gelukkig is dat ook nog niet voorgekomen. Willen we niet uh, 14 uh, Chinese restaurants of, hebben? Nee, of, uh, precies. Ik bedoel 16 strandwachters. Ja. Nee, ook niet. Dus, dus met die trant. En wij hebben hier nu weer een hele goede mix. Maar dat mensen zich aanmelden. Ja, hij, heeft, hij heeft verschillende redenen. Of, nou, neem nou. De uh, uh, Bear uh, Food Cottage is, is dit jaar nieuw op het strand. En hoorde van dit evenement en schreef in. Ja. Uh, Wordt er met elkaar ook gekeken van. Gooi, ik, ik wil eigenlijk dat uh, gaan doen. Eh, dat ze met andere mensen daar ook over praten van nou dan is het misschien, ik bedoel, als er eentje oesters doet, dat er niet vijf zijn die oesters uh, presenteren, of wordt daar dan niet we naar gekeken? Over. Nou, wat we proberen is altijd zeggen dat we een deadline hebben waarop de ondernemers hun uh, minuutjes mogen inleveren dat wil niet altijd lukken uh, dit jaar was het redelijk, uh, redelijk gelukt en dan stuur ik eigenlijk altijd nog wel even de minuutjes naar alle ondernemers en dan kunnen ze aan de hand daarvan nog zeggen, Zelf. nou we willen nog wat aanpassen, maar ja je ja, je voorkomt nooit helemaal dat er ergens een dubbeling zit. Maar dat maakt ook niet uit. Want dat is dan weer toch alsnog een ander gerecht. Ja. Maar we proberen, mits iedereen op tijd is. wel um, eventjes die uitwisseling te doen. zodat men uh, ja, um, rekening kan houden met ook wat de buurman verkoopt. Let je nog op wie naast wie zit? Ze mogen zelf Opstelling. kiezen. We hebben altijd een informatiemiddag. als iedereen ingeschreven is, zeg maar in maart. En dan uh, krijgen zij het plattegrond. en dan mogen zij dus 1, 2 en 3 invullen waar ze willen staan. Dus de dan... eerste drie Keuzes. ja de eerste drie keuzes. en dan dan plaatsen wij eigenlijk alle deelnemers en het ene jaar heb je je eerste keuze en het ander jaar heb je wel eens de tweede of de derde keuze Want ja. dus dat uh, Want er zijn natuurlijk vast po op. populaire plekjes hè of nou, valt dat niet. mee ja dat dat, mensen, dat in beleving is wel zo. maar ja. dit, ik weet natuurlijk of wij weten natuurlijk wat iedereen doet op welke plek en er bestaat geen uh, nee. favoriete plek, kan ik je bij deze vertellen. Alleen ja, omdat er misschien bepaalde zaken populair zijn... en die dan op een bepaalde plek hebben gestaan... dan denkt men, oh, dan zal dat wel de beste plek zijn. Nou, ik, weet, ik durf te zeggen dat dat, dat dat niet zo is, maar prima. Uh, mensen hebben een voorkeur. Uh, maar ja, we, we snappen ook dat er niet 14 uh, deelnemers op uh, nummer 1 kunnen staan. Nee. Uh, dus, maar doorgaans is het gelukkig wel een beetje verdeeld... en kunnen we bijna altijd wel iemand eerste, tweede of derde keuze uh, toezeggen. Ja, en dan hou je ook nog, probeer je ook nog een beetje rekening mee te houden. Oh, die had vorig jaar dat plekje, dan doen we nu een ander. Maar eigenlijk gaat dat altijd heel goed, want ja, um, het is overal gezellig. Belangrijk ja, dat, dat is. Dezalingen. het Dat gaat niet met uh, geld. Je moet kaartjes kopen. Scara koppen. Nou, die is dit jaar, uh, mag ik dat al vertellen, ja? Hij staat in ja, het ja. de krant, ja. Toen wordt Marjan een rebel ontwikkeld. Uh, daar zijn we een tijdje oh. mee bezig ontworpen, ja. Staat hij uh, erin, in het krant? Nee, nee dat, is ja, dat is een verrassing. Oh. Dat is niet waar, hij staat er wel in. Hij staat op oh. elke pagina bijna. Kan je nagaan dat ik dat ineens gezien? zien um, Wij zijn uh, naar Marjane toegegaan gegaan en gevraagd. Ja, ik zie hem. Dat hij doen. is wel heel klein, oh ja. maar ja, hij staat klein. er wel. En ze kwam met een paar voorstellen. En uh, haar en ik waren beide er. En we hebben dat voorstel meegenomen. En naar het bestuur. En nou ja, we hebben eigenlijk een beetje samen besloten. Welke het zou worden. Ik moet zeggen, ik, ik vind hem prachtig. Er zijn de meningen een beetje verdeeld. Nee, Mag maar, ik hartstikke mooi. Ja. Misschien mooi. is het een idee om het origineel uh, zeg maar, te gebruiken voor uh, een, uh, een verloting ofzo. Dat je zegt, voor een goed doel uh, nou, kunnen... Nou, dat is een beetje moeilijk, want... Het originele is ongeveer. Nou Zo. Ze, nou, je uh, kent de schilderij van Marjan. er anderhalve meter bij een. Bij uh, nou, uh, mij meter. heeft Marjan het schilderij ook. recent uh, Verkocht. verkocht ja. Dus uh, dat gaat. Dat is klaar. Ja. Oké. Okay. Oh, okay. Dat is leuk. Maar ja. even iets gebruiken. Je ja. koopt Tien stuks. Ja. Bij de kassa's. Daar kun je schuine koppen kopen. Uh, Kosten nee. euro per stuk. Euro per stuk. En uh, nou, daarmee ga je naar de uh, diverse uh, restaurants, uh, naar de wijnbar of naar de koffiebar. En daar kun je dus iets verkopen. In de, in de krant staat wat een, hoeveel scharrekoppen. het is. We hebben er wel zelf een limiet aangegooid. Er mogen geen gerechten of drankjes of wat dan ook verkocht worden. Duurder dan 6 euro. Okay. zes euro. Uh, zes 6 Zes ja. Want we willen het betaalbaar houden. En, en nog belangrijker misschien, uh, niet voor jullie, maar wel voor de ontvanger, uh, scharrenkoppen die over zijn, kan je in een pot stoppen en die gaan naar een goed doel. Ja, en het goede doel, en daar gaat Nelly over iets over. Nou, wie, wat is het goede doel? Nou, dat is de zandstroom op de Topbekkenstraat. Ja. Oh, geweldig. En uh, Ja, weet je, ik ben daar geweest en wat een warm bad als hij daar binnenkomt. Ja. Die mensen zijn zo enthousiast. En... Ik was er nog nooit binnen geweest, zeg ik eerlijk. Ik had er natuurlijk veel over gelezen. En denk ik, van, hè, want we zitten altijd van, wat doen we? We willen het graag binnen Zandvoort houden. Je hebt natuurlijk een aantal, uh, we hebben al een aantal goede doelen gehad. En ik ging daar naartoe en dan denk ik, ja, dit is echt gewoon ja. heel goed op zijn plek. Ja. Ja. En het, uh, nou, de mensen hoeven het niet persen in een pot te stoppen. Wij weten precies wat er uitgegaan is en wat er binnenkomt. En wat er dus ergens in overblijft. de was zit. Ja. Of in de ja, ja, zakken zit, wat er overblijft. En, uh, dat is betaald. Dat is dus betaald. Dat ja, hoeft in principe nee, niet nee, ingeleverd nee, te worden. Maar dat weten ja, jullie dat gewoon. Ja, dat weten wij. En vinden we het altijd wel leuk. Omdat ja, we dan kunnen ja. zien van nou, mensen denken ja, er dat doen het, Ja, aan, dat dus doen ja, ook mensen die echt komen. We willen wel graag dat mensen dat doen. Ja, dus ja. Het is niet, dat is meer voor het... Uh, nou, dat we dan gewoon weten dat mensen het omarmen. Dat we een goed ja, doel zijn. Dus, dat uh, het een ja. Het gaat okay. niet eens om het bedrag wat er aanhangt, Maar we vinden het wel heel erg leuk als mensen de moeite nemen. Om Aandacht. een schadekop nou ja, die ja. ze over hebben ook daadwerkelijk in te leveren. En weten dat het voor de zandstroom is. Moet dat alleen maar goed gaan. Het staat een mooi stuk in de krant. En uh, gewoon heel belangrijk dat het even onder de aandacht gebracht wordt. Ook uh, op die dagen. En uh, nou ja, dat is gewoon heel fijn. Oké. Okay. Wij uh, gaan geen jullie mensen. bedanken. Uh, wij hopen op heel mooi weer. Absoluut. Niet al geen 30 graden. Dat is <laughs> nee. ja, want er gaan ja. mensen naar het strand. Maar ja, het maakt ook niet hoor. uit. Nou ja, ja, volgens hoor. mij komen die Zandvoorters toch wel hoor. Ja, hoor. Lijkt me helemaal geen probleem. Nou ook buiten Zandvoort zijn al uh, heel, heel veel, veel mensen, mensen die, die het ontdekt hebben. hebben. Ja. ja dat klopt. Ja. Ja, echt. Zeker. Ik wens jullie heel veel succes. Ja. Dankjewel. Dankjewel. En uh, blijf lachen want jullie zullen af zijn. Tot daar. En je, jullie uh, tot ziens op het evenement? Jazeker. Oké. Okay. Bedankt. Yo. Heel even, Heel even, even maar en dan. Kunnen uh, jullie een hoekje hier houden? We hebben, ja. we hebben. Maar fate's been kind. The downs have been viewed. I guess you could say. The downs have been viewed. Say to me. We zijn terug. Ja. En bij ons zit uh, Leo Miesbeek. Uh, we hadden gehoopt op uh, nog een andere dame, maar die was helaas verhinderd vandaag. Romanie Kuyn, Moerenburg, die uh, komt een andere keer. Komt een andere Dat keer. Dat spreken we gewoon af. Goede morgen. En, en waarom zijn ze hier? Waarom is Leo hier? Ja. Uh, als als buitengewoon raadslid nu. Uh, je was raadslid de afgelopen periode. Ja, klopt. En uh, ja, helaas. GGB heeft uh, één zetel. Eén zetel, dus uh, ja, nu ben je buiten gewoon raadslid. Ja, nou ja, nu. Maakt dat voor jou veel uit? Nou ja, nee, niet, niet in die zin, uh, nee. Raadslid is natuurlijk iets meer als er buiten gewoon raadslid. Je hebt, uh, ja, hebt stemrecht, ja. inderdaad. En dat stemrecht moet je nu, nu eigenlijk nu je overdragen aan. Uh, je bent ondersteunend aan, ja, aan, ja. aan je stemrecht. Maar in <laughs> dit geval. Als je alle stukken moet lezen en overal wel ja Nou ja, degene, de onderwerpen waar ik mij druk over wil maken of zal maken. of waar we het over hebben, daar, uh, daar lees ik dingen in. Ja. En dan uh, adviseer je. En het is? Welke onderwerpen? Ja, dat is, dat is verschillend. Dat ligt eraan wat er aan de orde is. Bouwgerelateerd, over het algemeen. Oh, he. Je maakt je druk over de nieuwe bouwwerken hier, Waterloopplein, Antreven, Zandvoort? Watertorenplein. Watertorenplein, <laughs> ja. De ja. Ja. ETS voor, nou, druk, druk. Ja, we, we hebben het daar wel over. En dan, dan zijn de plussen en de minnen. En dan hebben we natuurlijk altijd nog onze ondersteuning van Michel Demmers in de ja. achtergrond. Ik, nou, nou kan ik me herinneren dat je hier vorig jaar is dat denk ik geweest kwam met dat prachtige plan voor het Raadhuisplein. Hè, want daar ging een, een, een stukje bouw plaatsvinden en dat zou consequenties hebben voor de, onder andere de ijsbaan. Uh, ik, ik vond persoonlijk dat die plannen die je neerlegde waarbij je zeg maar, dingen zou verplaatsen er prachtig uitzien. Hoe staat dat ervoor? Nou ja, dat op zichzelf is dat goed binnengekomen. Alleen er is jammer genoeg niet zo heel veel mee gedaan. Vorig jaar zomer is er wel over gesproken en toen zijn er wat plannen bedacht. En toen zouden we met oktober de bouw starten. Dat is uiteindelijk uitgesteld waardoor we de ijsbaan nog in de oude positie konden plaatsen. Dat was mooi. Maar dat heeft, ben ik bang, een beetje tot gevolg had, dat iedereen een beetje met uh, handen in het haar uh, of in de nek en uh, voet op tafel is gaan zitten. Zo van. Dat is voorlopig jaar geregeld. Je ja. En volgens jou zien we weer verder. Want ja, op dit moment uh, is het een moeizaam proces om dat voor elkaar te krijgen. En dat uh, zijn we nu druk bij doen. Hè. Gelukkig heb ik nu over twee weken een afspraak met de uh, nieuwe wethouder, Ellen. En daar gaan we dan elven wij. En dan gaan we proberen dat een beetje vlot te trekken om zo snel mogelijk toch... Uh... Maar denk je dat er mogelijkheden zijn op die plek? Ja, die zijn er wel degelijk. De plannen liggen er ook. En de plannen zijn ook het meest mogelijk. En het is inmiddels ook wel gebleken uit allerlei gesprekken dat het ook echt mogelijk is. Het zal een beetje om de financiën houden, maar het zal ook een beetje om de uitvoering houden. Wanneer start je nou eigenlijk? Ja. En, uh, Want de, de, die, die plannen die hebben zeg maar consequenties voor de situatie zoals die nu is. Dan moeten dan ja, nu al veranderingen... De, de, de, ja, de rondonde verdwijnt eigenlijk. En dan krijg je een doorstroming vanaf de Oranjestraat naar de Altestraat Om de muziektent heen. Aan de Albert Heijnzijde. Richting de Louis Davies. En dan de Grote Krocht in twee richtingen. Ja. En dan kan de bus kan heel goed draaien. De, de Grote Krocht op. De Oranestraat weer naar beneden. Waardoor de lijn 80 behouden blijft. 81 komt al vanaf het oranje staat naar beneden toe, dus dat is, heeft verder geen consequenties. Nee. De Grote Krocht krijgt een tweede richting, waardoor, de, de, waardoor vanuit het dorp en de straat de parkeergarage nog veel beter bereikbaar is. Er gaan dus wel parkeerplekken weg dan op de Grote Krocht, hè? want dat kan dan niet anders? Ja, de, ja, de helft misschien. Ja. Maar, ja, dat maar goed, er is een grote parkeergarage. Zo... Er is een heel grote parkeergarage die heel goed bereikbaar is. Ja. En, en we weten allemaal dat je de eerste 20 minuten gratis in de parkeergarage staat. En beter bereikbaar is. Dus de snelle straks. boodschap is het uh, snel, uh, snel uh, ja. Ja, want is het nu als je de grote krocht opkomt en je, je bent voorbij de ingang van de parkeergarage, dan moet je in één keer. Dan moet je rond, van... je rond de kerk gaan, want dan moet je ja, helemaal Prinsessenweg letterlijk ja, gaan. Er zijn mee. heel veel mensen die dat niet weten nee. en die daar ook op... daar moeite mee en hebben. Door en de, door de grote krocht door twee richtingen te maken, zou je de Koninginnenweg ontzettend ontlasten. Ja. Nou, dat is nu een, een soort weg geworden. Die, maar we praten over de IJsbaan en we praten over diverse andere evenementen op het autosplek. Ja, het is natuurlijk niet alleen gunstig voor de IJsbaan, maar het is gunstig voor alles. Muziekevenementen. We hebben van, de, van de twee weken terug hebben we natuurlijk NL uh, hoe heet Radio NL gehad. Ja, ja. Ja, ja, je hebt gezien wat voor, wat voor uh, operatie je moet doen om dat allemaal af te sluiten. Het kan allemaal veel makkelijker straks. Je hebt veel meer ruimte om, om een evenement neer te zetten. Je hoeft geen verkeersmaatregelen te volgen. Dit rit je nooit voor uh, december. Aanspraak. Ik ben bang dat het niet gaat lukken, nee. nee. Dus, dus zullen we op voorhand uh, waarschijnlijk een, uh, over de rotonde heen moeten bouwen als we het voor elkaar krijgen om de, om de ijsbaan wel uh, gerealiseerd te krijgen. Heb je wel eens gedacht aan dat plein op het Louvinavensquering? Ja, we hebben plekken, aan verschillende plekken, zeg maar plekken gedacht, maar in de eerste plaats wonen daar heel veel mensen omheen, veel meer mensen omheen. Ja. Het is niet centraal, dat ligt niet in het zicht. Nee. Als je straks het dorp in komt rijden, wie er ook komt, hè, als je als toeristendorp in komt rijden of als, als bewoner of wat dan ook, je komt altijd door het centrum heen. Als die ijsbaan daar ligt, dat geeft een bepaalde gezelligheid, ga je dan wegstoppen op het LDC-plein, dan ja. ziet niemand het. En de middenstand zal er niet bij betalen mee financieren en dergelijke? Nou, minder snel denk ik. Ja, je zal daar zeker, zeker ook in de tegenslag in krijgen. Want je bent veel minder in de picture. Dus als je minder in de picture bent, dan... Dan ben je buitengewoon raast Maar je bent ook betrokken bij alle evenementen. Mede met verkeersregelaars. Wat dat betreft, of het nou of wandelvierdaagse is... Uh, ...steeds zie ik de mensen in gele pakken op de rotonde staan uh, in het centrum. Bij elk evenement. Nou, elk. Oh, ja. Nou, kleinschalige evenementen, daar, uh, waar, zeker waar, uh, waar veel, daar, daar zijn wij wel bij betrokken. Ja. Ja. En zijn ja, het dan altijd lokale mensen die daar uh, mee wij, wij bezig we zijn? Wij hebben wel lokale ja. Dat is wel mooi, hè? Ja. Ja, we zouden er best nog wel een paar bij kunnen hebben. Als mensen het leuk vinden om te doen, dan moeten ze zich melden bij. Ja, en wat voor vergoeding zit er aan vast? Want dat is natuurlijk toch wat mensen. Nou, in vragen. principe zit er geen vergoeding aan vast. Het is ja, echt vrijwilligers. Vrijwilligers, gelukkig. Die met elkaar dat, dat doet. En dan op een gegeven moment uh, ook met elkaar leuke dingen doet om. buitenom. Ja. Dat is, weet je, vergoeding. Wat is vergoeding? Nou ja, een barbecue. Ja, een vergoeding. Nou ja, dat is ja, het dan. Ja. Ja. Beloning. Ja. Ja. Wat voor uh, activiteiten ga je nog verder ondernemen? Nou, we krijgen volgende week de fietsvierdaags. Dus, uh, ja, na volgende week dan... Uh, Gaan we weer vier dagen fietsen. Wat we net gedaan hebben met het wandelen. Dat gaan we nu op de fiets doen. Dus, uh, het wandelen was een groot succes. Dat was hartstikke leuk. En dat fietsen dat vertrekt allemaal vanaf het Rode Kruisgebouw. Kruis, ja. En ook de, de thuis komt weer in het Rode Kruisgebouw. Ja, kruis. dat gaan we vier dagen volhouden daarom. Ja. Zijn dat allemaal volwassen situaties? Of zit daar ook voor de kinderen iets speciaals bij? Dat, nou, dat de fietsroutes die zijn... Uh, Tussen de 15 en de 17 kilometer, dus dat is heel goed te doen. Van, vanaf 6, 7 jaar is dat het best goed te doen. En uh, er zijn altijd nog wel wat escapes in, dus uh, dat je iets korter kan maken. Moeten kinderen begeleiding hebben of is dat iets ja, wat jullie uh, doen? Tot 11, 12, tot, tot 10, jaar, 8 jaar willen we wel graag dat het begeleid wordt. Je doet ook op eigen risico mee. Maar het is wel fijn als, er een, als een groepje kinderen wel een beetje gestuurd wordt door ouders of door begeleiding. Dat is, uh... En als er een lekker band is of de ketting is eraf, er is altijd een service. Er is altijd een service. Versteeg uh, wielerhandel in, uh, in de Haldestraat. Die staat elke avond klaar met een busje. Heeft zelfs twee dezelfde fietsen bij zich. Dus dan mocht je fiets niet meer te repareren zijn en, uh, en heb je een lekker band, krijg je een reservefiets of hij, of hij repareert hem en anders kan je hem de volgende dag bij me ophalen en dan leef je die. een kopen en dan kan je nog een fiets winnen? Uh, ja, we hebben zeker een loterij. Ja. Ja, dan krijg je een hele mooie fiets in. Ja, doe maar. Ja, dat is niet niks. <laughs> <laughs> Ik fiets nog even niet, Pieter. Niet flauw doen. Dat weet je. Oké, nou, de fietsweerdaagse. Maar goed, dat zijn weer dingen die... Uh, die zeg maar buiten je raadslid uh, zijn. Buitengewoon ja, raadslid ja, ja. omgaan. Uh, wat, uh, wat voor specifieke dingen wil je nog doen... als buitengewoon raadslid? Wat, wat staat er op jouw agenda? Nou... Eigenlijk uh, vind ik dat we moeten zo goed mogelijk met elkaar omgaan. En ervoor zorgen dat datgene wat we in het verleden in gang gezet hebben... op een goede manier gaan afronden. En dan bedoel je het Watertorenplein? Oh, ja. onder, andere. onder andere. Onder andere. Badhuisplein, ja. dat, dat soort dingen. Ja. Ja. Ja. Schot moet de grond in. Ja, zeker die Schot moet de grond in. Maar, maar ook, uh, ja, maak het nou eens af. Kijk, dat is hetzelfde met dat... Met dat uh, plein. het duurt allemaal zo lang. Ja. Het duurt allemaal zo lang. En waarom weet ik niet, maar maak nou eens een keer sprongen. Nou ja, wie dat weet, het weet het kun Waartoe je ]plein. precies zelden. Maak sprongen. Je partij uh, uh, via je partij uitvinden waarom dat uh, zo lang duurt en uh, die dan een klein duwtje laten geven in de goede richting. Maar dat is wel zeker uh, ja, voor klaarstaan continu. Nou, dank voor je contact. Dankjewel, Reel. graag gedaan. Reel, uh, wij, uh, wij gaan even verder met de agenda, Pieter. Ja. Dat uh, lijkt me heel verstandig. We doen het samen even. Maar ja, we beginnen. Begin maar. Ja, ik begin. Tot en met 1 augustus. De takeover. Het Zandvoorts Museum en het Raadhuis van Zandvoort zijn twee, van 2 mei tot en met 1 juli het exclusieve domein van Mart Visser. In deze periode zijn er workshops, speciale bioscoopfilms, etc. Kijk voor meer info op www.vvv.zandvoort.nl ja, en dan vandaag is Cycling Zandvoort op het circuit van Zandvoort. Ik merkte het al toen ik hier bij Hotel Hoogland aankwam. Een heleboel mannen met fietsen die hier overnachten dit weekend om lekker te gaan fietsen vandaag. Ja, en dan is er dus deze week, dat is 19 juli, aanstaande dinsdag, juni, de opening van de weekmarkt op het winkelcentrum Nieuw-Noord. En dat begint om 11 uur en uh, nou, volgens mij lijkt me dat een verademing voor de mensen die in Noord wonen, die hoeven dus allemaal niet meer het dorp in, maar die kunnen op hun eigen pleintje daar de markt meemaken. Afgezien dat we morgen natuurlijk het classic concert hebben in de hervormde Ja. Dat om half drie je open gaat en om drie uur begint. Hebben we op 21 juni de University of Sheffield Music Players. En die spelen popmuziek in een muziekpaviljoen van 10 tot 12 uur. Ja, nou daar zal Leo weer bij betrokken raken. Want uh, daar moet het een en ander geregeld voor worden. Uh, dan is het uiteraard het volgende weekend begint op vrijdagavond het Culinaire Zandvoort op het Gasthuisplein. En uh, ja, dat belooft gewoon weer een... Prachtig evenement te worden. En op 23 juni de Dutch-Nederland Racing Team Racing D op het Schieversontvoert. Nou, uh, Leo heeft het net ook al aangekondigd. 26 tot 29 juni de 16e Fietsvierdaagse in het dorp. En dat kan. Waar kunnen ze zich aanmelden, Leo? Ze kunnen de kaarten kopen bij Bruna en bij verstegen. Oké. Okay. En uh, bij deze. Bij Miesje Beekerdal we ze 30 juni midzomernachtfestival live muziek in de straten van Zandvoort vanaf 8 uur. En dan hebben we 6 tot 8 juli de British Race Festival op het circuitpark Zandvoort. Ja, en dan gaan we naar de zandsculptuur, het Europees Kampioenschap. En dat begint op 9 juli. Goed, ik denk dat wij uh, moeten gaan bedanken voordat we er uh, min of meer uitgesmeten worden. Dat laat ik aan jou over, Pieter. Ja, maar we gaan natuurlijk eerst uh, Irene bedanken. Irene... Uh, de jager. ik hoop dat je spoedig weer thuis bent. Ja, dat hoop ik ook. Dankjewel, uh, Pieter Jouwstra. Ik vind het er erg fijn dat je dat hier Ik heb het overigens ontzettend naar mijn zin in het Huis in de Duinen. Dat mag nog wel even gezegd worden. Het eten is fantastisch. De mensen zijn daar fantastisch. De bewoners zijn fantastisch. Ik heb het naar mijn zin. Ik wil misschien meer, niet meer naar huis. Ik blijf er wonen, denk ik. <laughs> en voor, voor, nog, ik wil nog één ding ja. zeggen. Ze hebben ontzettend hard vakantiekrachten nodig. Dus als je iets, niets te doen hebt in je vakantie, ga naar het Huis in de Duinen, ga naar de receptie. Ja, maar Pieter, nog wat zeg... tijd over. Helemaal <laughs> nee, he, he, he. Het, het komt helemaal goed. Maar in ieder geval meld je aan daar bij het Huis in de Duinen, want ze hebben mensen nodig. Techniek was in handen van sjaart Jozef Duimeer. Bedankt voor de muziekkeuze. Het was weer fantastisch. Redactie Gert van Kuik, eindredactie Gernie Rutte.